...velden met het NOS-journaal. Voor de beruchte paddenstoelenmoorden in Australië is een vrouw veroordeeld tot levenslang. Ze is veroordeeld omdat ze twee jaar geleden haar ex-schoonfamilie probeerde te vermoorden bij een lunch. Ze had Beef Wellington gemaakt, met daarin zeer giftige paddenstoelen. Zowel haar voormalig schoonouders als een zus van de schoonmoeder overleefden die lunch niet. Een vierde familielid lag lang in het ziekenhuis, maar wist uiteindelijk te herstellen. De veroordeelde Australische vrouw heeft over 31 jaar de kans om vervroegd vrij te komen. Dan is ze 81. De Amerikaanse president Trump wil dat Hamas een deal accepteert over het vrijlaten van Israëlische gijzelaars. Trump zegt tegen Hamas dat dit zijn laatste waarschuwing is. Als de deal niet wordt geaccepteerd, volgen er consequenties. Hamas zegt het voorstel te bestuderen. Wat de deal precies inhoudt, is niet duidelijk. Volgens Trump is Israël wel akkoord met het voorstel. De startbaan van het vliegveld op Sint Maarten blijft tot vanmiddag dicht. Afgelopen avond zakte een Boeing 737 door een landingsgestel... na een harde landing op de baan. Het toestel van de Canadese luchtvaartmaatschappij Westjet... schoof over de baan en raakte zwaar beschadigd. De 164 inzittenden moesten het toestel via de glijbanen verlaten. Niemand raakte gewond... De luchtvaartautoriteit op Sint Maarten doet onderzoek naar de oorzaak van de harde landing. Door een leidingbreuk in Rotterdam-Charloes zitten meer dan 100 huishoudens zonder water. De breuk ontstond afgelopen avond nadat een kind een steen op een waterleiding had gegooid... op een plek waar werkzaamheden waren. Meerdere straten liepen onder water. Waterbedrijf Evides verwacht dat de storing pas overdag is opgelost... Om de buurt toch van water te voorzien... zijn in twee verschillende straten watertappunten geplaatst. Het weer, de dag begint in het zuidwesten met zon. Op andere plekken eerst bewolkt met mogelijk een bui. In de middag meer zon bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 Zo doen we nou.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 er Ik